Acht uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of het ledenreferendum bij GroenLinks over de lijsttrekker doorgaat. De kandidatencommissie van de partij wil nog niets zeggen over kandidaten voor het lijsttrekkerschap. We horen vandaag en morgen nog allemaal mensen, dus we kunnen niet op de zaken vooruitlopen, zegt commissievoorzitter Tissen. GroenLinks had gezegd dat er vandaag duidelijkheid zou komen over de kandidaten. Tovik Dibi had aangekondigd dat hij het wil opnemen tegen fractieleider Jolande Sap. Maar het is de vraag of dat doorgaat. Het lijkt erop dat hij onder druk staat om zich terug te trekken. Hij zou vanmiddag de gast zijn in een tv-programma, maar dat ging op het laatste moment niet door. Volgens het programma moest hij met spoed naar het partijbureau in Utrecht. Henk Bleker wil niet voor het CDA in de Tweede Kamer nu hij geen lijsttrekker is geworden. De staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw zegt zich te bezinnen op de vraag wat hij na de verkiezingen gaat doen. Bleker heeft nooit in de Tweede Kamer gezeten. Hij kwam in 2010 naar Den Haag als interimvoorzitter van het CDA-bestuur. Later dat jaar werd Bleker staatssecretaris. Na de val van het kabinet Rutte stelde hij zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Vandaag bleek dat hij maar 7,3 van de CDA-leden achter zich heeft gekregen. In Bahrein zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen nauwere samenwerking met de Arabische landen aan de Persische Golf... De deelnemers zijn vermoedelijk vooral leden van de Sjaïtische meerderheid. Voor zover bekend verloopt het protest vreedzaam. Het afgelopen jaar heeft het Soenitische bewind van de Bagrijnse koning... meerdere malen hard opgetreden tegen Sjaïtische protesten. Bagrijn is lid van de samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. Dit handelsblok heeft plannen voor intensievere onderlinge samenwerking. Het weer, vanavond wolkenvelden en een enkele bui, vannacht droog. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af... en stijgt de temperatuur naar 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. In de middag kan een lokale regenbui ontstaan. Dit was het NOS Journaal. Theo, dit is nu al de derde dag dat je op het toilet zit. Ja. ja en je moet er een keer van afkomen, dat weet jij ook. Ja. En het is niet eng op die andere afdeling, Theo.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 Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Mijn gast van vanavond is Lodewijk Asscher, wethouder financiën van de gemeente Amsterdam. Volgens sommigen de gedroomde partijleider voor de Partij van de Arbeid. Maar hij zit hier lekker uh, hoog en droog in Amsterdam. Nou ja, droog, u kwam net op de fiets, zeiknat natuurlijk, want het plenst hier... Ja, het was even pech. De hele dag was mooi. En uh, op weg naar de studio een buitje. Maar we zijn goed wakker. Goed. Nou, dat belooft wat. Laten we het even hebben over de politiek, hè. Want het zat net weer in het nieuws. En uh, ik zag dat u ook al had getwitterd. Laten we eerst maar even met GroenLinks beginnen. Want misschien is dat toch wel het uh, opmerkelijkste nieuws. Ik zag een tweet van u net. Uh, benieuwd wat de officiële benaming van Digibate wordt. Ik voorspel LenteBuitje. Ja, Dibigate. Uh, Dibigate, sorry. Zeg het verkeerd. Nou ja, het, het is natuurlijk uh, uh, een beetje plaatsvervangend pijnlijk... Uh, als er zo amateuristisch gereageerd wordt. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dat zullen we allemaal wel, wel uitvinden. Maar ik hoop dat we het snel oplossen. Maar amateuristisch? Ja. Als er een lijsttrekkersverkiezing is, dan is er een lijsttrekkersverkiezing. En dan kan je niet vanuit een bestuur dat uh, eenzijdig uh, cancelen. En dat lijkt toch geprobeerd te zijn. Je zag dat allerlei prominenten van GroenLinks, Femke Halsema, Ineke van Gent... ook zeiden, jongens, doe eens normaal, uh, hou een referendum. Dus dat is pijnlijk om te zien. Ik voel me altijd erg verwant met GroenLinks, maar dit, uh, dit doen ze niet zo handig. Nee, verwant met GroenLinks, uh, uh, waarom ja. zegt u dat als Partij van de Arbeidman? Nou, ik werk al uh, heel veel jaren heel goed met ze samen hier in Amsterdam. En uh, dan merk je dat je over veel veel vraagstuk hetzelfde denkt. En, uh, dus ik, ik gun ze het beste. Uh, daar hoort dit niet bij. Nee, goed. Vandaar inderdaad die tweet van zojuist. Uh, maar dan maar even naar het CDA. Van Haarsma, Buma partijleider. Hij heeft natuurlijk onmiddellijk ook interviews gegeven en, en speeches. En daar haalde hij eigenlijk toch wel een beetje uit naar de Partij van de Arbeid gelijk. Want hij zei, er waren ook partijen die hun blik van de toekomst afwenden... en liever keken naar wat anderen fout doen dan dat ze zelf met oplossingen komen. De Partij van de Arbeid hoort er gewoon bij als het erom gaat om ja te zeggen tegen de oplossingen voor Nederland. Ja, dat is, uh, dat is een woord voor, dat heet godsbe. Als je nou net anderhalf jaar met de PVV hebt geregeerd... en uh, zodra dat voorbij is, allemaal in het naoorlogsverzet dat het zo erg was... en vervolgens in de lijsttrekkersverkiezing uh, om zijn beurt roepen dat dat nooit had gemoeten... dan ben je echt niet in de positie, als je ziet hoe ze het land ook hebben achtergelaten... we hebben een recessie in Nederland als enige land ongeveer in Noord-Europa dan ben je niet in de positie om anderen zoiets te verwijten. Ik vind het jammer dat dat zijn eerste statement is. Ik ken Van Haarsma Buma als een hele aardige, nette man. En blijkbaar hebben zijn adviseurs gezegd... nou, moet je wat, wat gemeens over de PvdA zeggen. Past hem niet, staat hem niet goed. Nee, maar goed, je zou ook kunnen zeggen... als je kijkt naar wat er gebeurd is de afgelopen maanden... en dat inderdaad de Partij van de Arbeid onder leiding van Diederik Samsom... heeft besloten om niet aan dat lenteakkoord mee te doen... Ja, misschien is dat toch wel iets wat jullie naam wordt gedragen de komende maanden. Nou, ik vond het heel jammer dat, uh, dat de Partij van de Arbeid geen onderdeel uitmaakte van die onderhandelingen. Omdat ik denk dat uh, een aantal dingen dan veel beter hadden gekund. Ik was zelf heel opgelucht met onderdelen uit dat akkoord. Met name het schrappen van een aantal van de bezuinigingen die het CDA had ingesteld. Bijvoorbeeld op kwetsbare kinderen in het speciaal onderwijs. Ik heb altijd een hele afschuwelijke bezuiniging gevonden. Die is nu geschrapt. Dus daarvoor complimenten ook aan, aan GroenLinks en D66. Maar andere onderdelen van dat akkoord zijn, zijn slecht. Dus het is jammer dat de Partij van de Arbeid daar niet aan meedeed. Maar Ik jammer is het dat... ook een beetje dom? Nou, ik geloof dat het inmiddels ook wel duidelijk is dat uh, met name D66 het ook wel prettig vond zonder de Partij van de Arbeid. Maar is het een beetje dom dat de Partij van de Arbeid er toch niet voor gekozen heeft? Want dat wordt je nu dus nagedragen. Ik begrijp hè? heel goed dat je als er eenmaal een akkoord ligt, waar je alleen maar bij het kruisje kan tekenen, dat je zegt uh, uh, hmm. zoek het uit. Het is jammer, als het met de Partij van de Arbeid was gebeurd, dan waren die keuzes denk ik toekomstbestendiger geweest. Dan was het beter geweest voor Nederland. Uh, maar het is zo en dat betekent dat de verkiezingen wel ergens over gaan. Ja, de campagne is dus duidelijk ook begonnen. Hè? Die was al begonnen, maar dat zie je nu bij Van Haarsma Buma. Uh, gelijk die uithaal naar uw partij. Ja. Het is duidelijk dat de verkiezingen er snel aankomen. Dat is ook zo. En uh, ik vind het, kijk... Ik vind zelf dat uh, samenwerking met het CDA nooit nooit een slecht idee hoeft te zijn uh, op voorwaarde. Dat je gaat nadenken van wat, wat bind je eigenlijk? Uh, het feit dat je belangrijk vindt dat er nog iets van gemeenschapszin blijft bestaan in Nederland. Niet alleen maar ikke- en ik is. En dan vind ik het jammer dat ze nu toch die, die oude rechtse koers blijkbaar weer oppakken. Ik geloof dat hij ook heeft gezegd dat hij best wel weer met de PVV wil. Nou, dat is natuurlijk niet te volgen voor, uh, voor Nederlanders. Ze gingen met de PVV, vervolgens vonden ze het allemaal verschrikkelijk. En nu weer toch wel. Hm. Ja, dan denk ik, jullie zijn een beetje in de war... Ik zou verlangen naar het CDA waarvan je in ieder geval weet waar je aan toe bent. Ja. Henk Bleker, nog even het laatste nieuwtje... wat vandaag misschien toch ook alweer uh, opmerkelijk of niet opmerkelijk is. Ik weet niet wat u ervan vindt. Niet voor het CDA in de Kamer. Ja, de Tweede Kamer is natuurlijk veel te klein voor iemand uh, van de statuur van Henk Bleker. Nee, ik denk dat we dat overleven. Ja. En nou zouden de mensen u even moeten zien, want ik zie toch een kleine smile op uw gezicht. Nou ja, dat is nou iemand die uh, in mijn ogen geen reclame is voor politiek. Hij komt wel charmant over, maar hij was degene die de dag voor het grote congres van het CDA dat ze moesten beslissen over deelname zei: Ik ga terug naar de ponies, ik ga zeker niet in het kabinet. En achteraf bleek dat hij toen al gevraagd was. Nou, dat vind ik, dat is niet alleen slecht voor het CDA, dat is slecht voor de hele politiek. Uh, dat moet je niet hebben. Dus toch blij dat u uh, uh, niet daar in Den Haag bent gaan zitten en, ja. en partijleider bent geworden? Nou, ik ben partijleider in Amsterdam en ja. dat is al heel wat. En daar ben ik trots op. En ik probeer altijd uh, ja, mijn bijdrage te leveren in mijn eigen stad. Ik benijd de mensen niet die uh, dat in Den Haag doen. Ik bewonder ze en uh, ik probeer ze te steunen waar ik kan. Laten we even naar Amsterdam gaan. Want het nieuws uit Amsterdam uh, van de afgelopen week was uh, niet echt leuk. De gemeente Amsterdam gaat de komende jaren nog eens 193 miljoen euro extra bezuinigen. Dat bedrag is veel hoger dan de 100 miljoen waar eerder van werd uitgegaan. De bezuinigingen zijn nodig door de slechte economische situatie... en doordat er minder geld binnenkomt uit het Rijk. Nog eens 1500 ambtenaren zullen hun baan verliezen. Ja, u bent wethouder Financiën. Lodewijk Arsje, dit is natuurlijk geen leuke week voor u geweest... om dit bekend te moeten maken. Nee, dat is niet leuk. Uh, aan de andere kant het hoort bij de verantwoordelijkheid hebben. En ik heb altijd gedacht, je moet proberen een paar jaar vooruit te kijken... en zorgen dat de stad financieel gezond kan blijven. Amsterdam heeft altijd uh, geweldige dingen kunnen doen in de stad. Het is mooi gebouwd. Uh, we hebben geïnvesteerd in de mensen die hier wonen. Maar dat kan alleen maar op voorwaarde dat je netjes een sluitende begroting hebt. En als je ziet wat dan risico's met de huidige economie... met de bezuiniging uit Den Haag er zijn... dan moet je op tijd ingrijpen, uh, zodat het op een goede manier kan. Maar goed, 1500 extra banen verdwijnen... dat is voor een sociaaldemocraat niet echt prettig om af te kondigen, denk ik. Nee, het is heel naar om te melden. Uh, heel naar om te besluiten ook. Omdat we hebben geweldig toegewijde mensen die voor de gemeente werken, vaak al vele jaren. Het voordeel is wel dat er door de, door de gewone natuurlijke uitstroom de komende jaren. 4.500 banen sowieso verdwijnen. 4.500 mensen stoppen. Dus ja, we gaan natuurlijk proberen om zoveel mogelijk met natuurlijk verloop te doen. Dat je niet mensen gedwongen hoeft te ontslaan. Maar het blijft nare mededeling. Aan de andere kant, het was voor ons echt de keuze: of je doet het op deze manier, door vooral op de organisatie zelf te bezuinigen. Of je moet de belasting heel erg omhoog doen. En mensen hebben het al krap in, uh, in de huidige tijd. Of je moet bezuinigen op de dingen ja, waarvoor je in de politiek zit. Dus het onderwijs, of veiligheid, of de armoedebestrijding. Nou, daar wilden we allemaal niet aankomen. Uh, ik bestuur in Amsterdam namens de PvdA samen met GroenLinks en VWD. En wij waren het er echt over eens dat het dan tijd is... om toch maar weer op de organisatie te bezuinigen en niet in de stad. Ja, en dan is dit het minst slechte wat je kan doen eigenlijk. Dit is het minst slechte, sterker nog. Um, we gaan de organisatie hervormen. Amsterdam krijgt een veel kleiner apparaat... dat, denk ik, ook sneller kan inspelen op dingen... en daardoor ook ja, moderner is. Meer toegerust op, op de eisen van deze tijd. Ja, dus, dus heel soms is die economische crisis zo slecht nog niet... Hè? als je dan wat dingen gaat hervormen. Als je het goed doet, dan, dan pak je ook de, de voordelen ervan. Je moet het niet doen. Laten we het alsjeblieft niet bagatelliseren. Zeker niet de mensen die het betreft. Het blijft pijnlijk. Ik had het liever anders gezien. Maar door op tijd te beginnen, wij zijn steeds, we proberen de kiezers wel een stap voor te zijn. kan je het op een verstandige manier doen en kan je ook de kansen daaruit halen. En is dit dan voldoende? Want er werd net ook gezegd dat de gemeente Amsterdam dit moet doen. ook vanwege zeg maar de economische crisis, landelijk en internationaal. Bent u er hiermee? Want als we dan kijken dat het Lenteakkoord, wat deze week ook bekend werd. dat komt er ook nog eens even overheen. daar komen ook heel veel maatregelen ja. aan. Redt u het hiermee? We denken van wel. We hebben als eerste gemeente een stresstest laten doen. Dat is een woord wat we eigenlijk kennen uit de bankenwereld. Ja. En daarmee hebben we onderzocht of de stad tegen een flinke financiële schok zou kunnen. Een economische schok of nou, zoals nu met de eurocrisis. En de risico's die daarin naar voren komen, die zijn fors. Maar je ziet ook dat de stad wel een goede basisgezondheid... financieel op zich op orde is. En met deze bezuiniging, die komt bovenop een bezuiniging... van twee jaar geleden van 200 miljoen... moeten we echt de komende jaren uh, de stad helemaal gezond houden. En is er ook nog ruimte om wat te investeren. Ja, en ook nog ruimte om wat bezuinigingen van Den Haag... die er misschien nog aankomen, weer op te vangen. Ja, we gaan bij, de, bij dit plan ervan uit... dat er voor 100 miljoen wordt bezuinigd door Den Haag. Ja. Dus dat is een nou, kolossaal bedrag. Dat is één ding wat u doet, de financiën in de stad Amsterdam. Maar u doet meer. Laten we daar even naar luisteren. Arbeid mag niet, maar onderwijs mag wel. Als die stage bij het onderwijs hoort, dan moet een kind gewoon een diploma kunnen halen... zodat het wat van het leven kan maken, een bijdrage kan leveren... of dat je onderwijs hebt genoten. Dat is een belangrijk recht voor kinderen. De wet zegt dat de stages gewerkt zijn. Er zijn ook rechtelijke uitspraken over gedaan. Dus Amsterdam handelt daarmee in strijd met de wet. Er zullen ook altijd prostituees zijn in de stad. Gelukkig. Ik ben zelf ook opgevoed met het idee, we hebben dat beter geregeld in Nederland. Niet zo hypocriet als in het buitenland. Maar de werkelijkheid daarachter, die bestaat uit een keiharde sector. Met afgrijzelijke vormen van misdaad. Mijn werk is in Amsterdam. Ik ben hier gekozen en ik heb altijd gezegd, ik wil dat heel graag afmaken. Soms zou ik best willen voor eeuwig, maar zo werkt het niet in de politiek. U kunt het zeggen. U kunt vanavond zeggen, ik ben voor eeuwig voor in Amsterdam. Eeuwig. Dan stoppen we met zeuren. Nee. Nou ja, in dat geval uh, voor eeuwig. Maar in de werkelijkheid zijn er ook nog kiezers bij. En dat is maar goed ook. Ja, een, een, een kleine bloemlezing van uw carrière. Uh, u zit te lachen. Waarover? Nou, dat laatste citaat is natuurlijk mooi. Dat was uh, bij de Wereldtijd door. Die vroeg zich af of ik niet even voor eeuwig uh, kon tekenen bij Amsterdam. Nou, dat is een, uh, een verlangen dat ik nog steeds wel voel. Ja, ja, want wat voelt u dan? Want is dat dan echt wel waar, dat verlangen? Of, of, of? Ik heb altijd het idee dat u ook nog wel een beetje uh, misschien Den Haag ambieert. Nee, als... Nou... Voor mij is de geur van Amsterdam de geur van als het net geregend heeft. Dus, uh, en dan langs de tram. Dus daar ben ik net langs gefietst uh, hier naar de plantage Middelaan. Ja, dat is, uh, daar ben ik thuis. Daar kom ik vandaan, daar liggen mijn wortels. En wat is nou mooier dan voor je eigen stad mogen werken... en invloed mogen uitoefenen op de toekomst van mijn stad. De school van mijn kinderen, hoe we hier samenleven. Ja, dat, dat motiveert me enorm. Ja, en als Diederik Samson morgen onder de tram komt... laten we het niet hopen, en ze bellen u toch... Dan, dan zegt u van nee, die stad, Amsterdam, dat is mijn stad, dat wil ik gewoon. Nee, ik zie uh, Diederik Samson morgen, want we gaan campagne voeren... Ja, maar we doen dat vinden. in Zuidoost, er rijdt geen tram. <laughs> dus uh, we gaan hem gewoon gezond uh, naar, de, naar de finish brengen op 12 september. Ja, en dat is een leuk antwoord, maar mijn vraag was eigenlijk van... zou u toch niet, als de partij u roept dan toch een keer ja zeggen. Nou weet u, ik denk dat het voor de Partij van de Arbeid heel goed is... als mensen uh, doen waar ze voor gekozen zijn en wat ze hebben gezegd. En ik heb gezegd, ik, ben, uh, ik ga voor Amsterdam. Ik heb hier een prachtig verkiezingsresultaat gehaald. En ik probeer, ja, probeer dat waar te maken en mijn kiezers niet teleur te stellen. En waar ik kan, help ik natuurlijk ook de, de collega's in Den Haag. Uh, dus ik ga morgen folders uitdelen. Maar je moet niet altijd denken dat het hogere is... om in de landelijke politiek te zitten. Nee, dat, dat, wordt dat vaak wel gedacht... Ja, mensen hebben een heel raar beeld. Hè? Die denken ook dat de partij bepaalt wanneer je uh, waar naartoe gaat. Gelukkig zijn we... Nou, je vraagt het je een beetje af bij, bij Tovik Dibi op dit moment... maar gelukkig zijn we vrije individuen die bepalen wat je doet. En dan vraag je aan de kiezer of je dat mag blijven doen. Ja, en, en dan, dan, dan is dat ook omdat u... Bent u hier geboren in Amsterdam? Ja. ja. Is dat dan uh, het mooiste wat je kan doen? Je, je eigen geboortegrond besturen? Ik geloof het wel. Ja. En, uh, nou, eigenlijk belangrijker dan dat ik er geboren ben. Mijn kinderen zijn hier geboren. Dus ik ben direct belanghebbende bij hoe het met deze stad gaat. En dat we het hier een beetje, een beetje aardig houden met elkaar. Dat de scholen goed zijn. Dat het veilig is op straat. Ja, dat is... En ik praat daar iedere dag over met mensen die ik tegenkom kom in de stad. Het fijne van, van, uh, van in een stad besturen in plaats van in een land... is je, je fietst naar je werk, je, je ruikt de stad, je ziet wat je doet. Ik kom langs gebouwen waarvan ik weet, nou, daar hebben we toen en toen dit mee gedaan. Dat geeft een enorme voldoening in je werk. En ik heb dus bewondering voor wat ze in Den Haag doen. Maar ik vind ook, in ieder geval van, vanuit mijn positie... dat het vaak heel langzaam gaat. Uh, dat het toch vaak uh, spelletjes zijn. Je hoorde net de premier die dan ook weer zo'n tekstje voorleest uh, over, over stages, dat het allemaal niet kan. Nou, vind ik, daar word ik niet zo enthousiast van. Maar uiteindelijk heeft u gelijk gegeven, geloof ik, hè, over die stages. De rechter heeft mij gelijk gegeven. Uh, Rutte en Kamp hadden gezegd dat ik een wetsovertreder ben. En dat heel vaak herhaalt. Maar het gaat natuurlijk gewoon om dat als je op school zit, wordt daar een stage soms bij. Ook als je geen papieren hebt. En ik hou... Mijn, mijn leidmotief is eigenlijk dat dingen die... Uh, die eigenlijk normaal zouden moeten zijn, maar niet meer normaal zijn, worden gevonden, dat je die weer terugbrengt. Dus dat je niet accepteert dat, dat door de politiek of door de omstandigheden we abnormale dingen hier accepteren. Dit vind ik ook zoiets. We hebben uh, beleid tegen illegale, die moet het land uit. Dat bepalen ze in Den Haag, akkoord. Maar er zijn ook rechten. En een recht is van kinderen om naar school te gaan. Sterker nog, ze zijn verplicht om naar school te gaan. Ik zit erachteraan dat kinderen niet thuis worden gehouden... maar naar school gaan. Dan is het gek als het ene kind in de klas wel een stage krijgt. Dat hoort gewoon bij school. En het ander mag dat niet. En dan kun je tien keer zeggen uh, dat je dat niet, niet wil... omdat daar een politiek belang bij is uh, op landelijk niveau. Maar ik ben niet bezig met die discussie. Ik zie een kind dat voor mijn neus staat. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag met Lodewijk Asscher, wethouder Financiën in Amsterdam... Eh, maar ook echtgenoot en vader van eh, drie kinderen... en iemand die eigenlijk wel iets heeft met deze muziek. is een fragment van het Radio Philharmonisch Orkest uit 1973. Het is het volkslied. Het is misschien niet gelijk herkenbaar, maar het is wel zo. Maar wat interessanter is, is dat het door iemand gedirigeerd wordt die u heel goed kent. Of heeft gekend, moet ik al zeggen. Hans vonk, uw oom. De broer van mijn moeder uh, overleden in 2004. En hij uh, heeft een tijd in Den Haag gedirigeerd, bij de residentie, toen mijn ouders daar woonden. En hij heeft veel in Amsterdam gedaan. Dus ik heb hem als kind vaak gehoord. En later, toen ik ging studeren, toen zat hij in Amerika. Hij speelde hij in New York of in St. Louis. Heb ik heb ook een paar keer de kans gehad om hem te horen. Ja, daardoor is muziek wel, wel een onderdeel van mijn leven geworden. Ja, want, want, want in welk opzicht dan? Nou ja, als, als iets waarmee je heel goed emoties tot uiting kan brengen... waar je enorm van, van kan genieten en van kan ontspannen. Je zit natuurlijk in een zaal te luisteren. Er gebeurt verder niet, behalve dat mensen voor je ogen die, die muziek creëren, scheppen... en dat het iedere keer opnieuw gebeurt. En ik raak daar, als het heel mooi is... Uh, ja, zowel van ontroerd als uh, ontspannen van. En dat vind ik wel mooi, dat ik dat heb meegekregen. En dat je dan na afloop die dirigent ziet... die uh, nou, net als een sporter naar de wedstrijd bezweet is... en aan het uitpuffen en vraagt hoe vond je het... Ja, dat, dat, is, dat is leuk om, uh, om een kijkje in de keuken te nemen. Zoals ja. Het fijn is om in de stad te weten hoe het in de keuken naartoe gaat. Hoe dat nou bestuurd wordt. Zoals bij muziek. wat toch een soort wonder is. Uh, mooi is dat je dat ook al kan zien. Ja, u had een goede band met, met uw oom. Er uh, werd veel gesproken met elkaar. Heeft u ook iets geleerd van hem wat u nu kan gebruiken als politicus? Nou ja, hij... Uh... Hij werd op een gegeven moment ziek. kreeg een, een, een nare ziekte waardoor je sluipend verlamd raakt, ALS. En in die tijd schaakte ik met hem uh, zo één keer per week. En dan spraken we, zolang hij nog kon praten, spraken we. En hij vertelde dan zo nu nou wat over zijn uh, wereld. Hij, die grens speelt natuurlijk ook altijd een rol voor het publiek en wordt beoordeeld. Dus hij vertelde dat hij, uh, dat hij ook ondanks het succes altijd moeite had met kritiek dat iemand hem eens had gezegd... Uben, uben, uben. Sonst, weerst u du kritiker. Dus oefenen, anders word je recensent. En hij bedoelde daarmee... Weet je, wat de kritiek ook is... je kan maar beter er zelf gaan staan en het zelf doen. Dat is toch altijd bevredigender... Uh, dan dat je in de positie bent om alleen maar zuur commentaar te geven op anderen. Ja. Dus dat vond ik wel mooi. En heeft hij gelijk gehad, daarin? Nou ja, dat, ik vind het uh, een goede benadering van kritiek. En wat ook een mooie was, hij zei... Uh, als je leiding geeft, dan moet je niet, uh, niet te arrogant doen en niet te bescheiden. En dus zorg dat je... dirigent is de enige zonder instrument in zo'n groep. En die moet de mensen meekrijgen. Maar hij moet vooral niet alles gaan zitten voorschrijven. Want dan is het ook geen muziek meer. Nou, dat is als je... Nou, ik denk, in ieder geval waar ik leiding geef aan een partij of aan een groep mensen die wat voor elkaar moet krijgen... is dat ook heel belangrijk. Dus je moet een, een idee hebben hoe het gaat klinken... wat je wil bereiken. Maar je moet ook niet voor iedereen ieder millimeter gaan invullen. Dan, dan gaan mensen... blokkeren ze. Dus Echt? ik vond dat uh, ja, altijd fascinerend... dat aan de tot stand komen zoiets prachtigs als muziek... Dat soort uh, wetten ook ten grondslag. Liggen. Ja, en u heeft er uh, als politicus ook het een en ander van geleerd. Ik zei het net al, uh, uh, uh, u bent vader van drie kinderen, drie zonen. Uh, familie is natuurlijk belangrijk voor u. En wij spraken daarover vandaag met uw voormalige woordvoerder, Herbert Raad, uh, tegenwoordig VVD-wethouder in Amstelveen. En hij zei daar het volgende over: Nou, ik denk in de eerste plaats natuurlijk zijn, zijn, zijn gezin, zijn kinderen, een heel belangrijk voor hem. Aan de andere kant denk ik ook, maar goed, als hij dat zelf ooit zo zeggen, is natuurlijk ook gewoon zijn, zijn achtergrond. Het is natuurlijk een ascher. ik bedoel, er is wel wat gebeurd met de Joodse gemeenschap uh, hier in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En dat, dat, dat neem je natuurlijk ook denk ik altijd mee. Maar ja. gewoon nu die, op, op de eerste plaats denk ik gewoon zijn kinderen, uh, um, ja, hoe zorg je ervoor dat dat goed gaat? Hoe zorg je ervoor dat, uh, nou, dat ze een goede opvoeding krijgen, dat ze naar goed, een goede school kunnen uh, en dat het veilig is? Ik denk dat dat zijn belangrijkste drijfveer is. Ja, dat laatste, dat, daar had u het net al even over, hè? dat is zo. Je, ja, wil, dat... je wil de stad ook goed maken voor je eigen kinderen. Ja, en voor ieders kinderen Maar je, je kunt je dat zo goed voorstellen als je je zoontje naar school ziet lopen. Dan, dan weet je hoe belangrijk het is dat het allemaal, allemaal in orde is. En uh, nou, Herbert Raad... Leuk nou, om even te horen, uh, die, heeft dat goed, uh, die heeft dat goed aangevoeld. Ja, want u kwam net binnen en u had een vrije dag. U zei, ik heb gevoetbald met mijn kinderen op het pleintje voor mijn huis. Want daar is het autovrij vrij en dat kan allemaal. Ik bedoel, toen dacht ik wel even, is dit de nieuwe Wouter Bos die straks gaat zeggen... ik wil meer tijd hebben voor mijn kinderen. Ik, ik stop met mijn wethouderschap? Nee, want ik heb uh, denk ik prima tijd voor mijn kinderen binnen mijn huidige werk. Uh, ik geef alles wat ik kan om een, uh, de stad goed te dienen... Uh, maar dat betekent niet dat je niet uh, tegelijkertijd ook gewoon een normaal leven hebt. En uh, dingen kan combineren. Ik geloof dat Wouter Bos wel een hele extreme tijd achter de rug had. Hij was natuurlijk minister van Financiën midden in, uh, in die crisis. En vicepremier en partijleider. Dus ik heb het zelf altijd heel nagevonden dat daar zo meesmuilend op gereageerd werd. Terwijl ik het eigenlijk heel legitiem vond dat hij na twaalf jaar zei... Uh, is het nu niet tijd voor een ander. Uh, ik, vind het eigenlijk, ik heb daar wel respect voor dat hij... A, eerst zich twaalf jaar zo heeft gegeven voor de publieke zaak voor Nederland. Vervolgens natuurlijk nog weer door zo'n commissie een trap nakrijgt. Maar ook dat die B heeft gezegd om daarna te zeggen... nou, nu doe ik een stap terug. Mijn situatie is onvergelijkbaar. Ik ben wethouder, dat is heel intensief en heel mooi... Maar ik ga gewoon op de fiets naar mijn werk en ik breng mijn kinderen naar school. Ja, gelukkig kan dat dan allemaal. Nog even verder over die familie, want uh, dat zei Herbert Raad ook. Hè. Het is een ascher, een Joodse uh, uh, familie. Uh, en, en dat de familiegeschiedenis uh, misschien ook wel een van uw drijfveren is, wordt ook wel gezegd. Klopt dat een beetje? Dat is niet een drijfveer, maar je geschiedenis en je identiteit bepaalt altijd ook hoe je in het leven staat. En dat is bij de, bij de familie Asscher ook heel erg met deze stad verbonden. De, de diamantfabriek staat nog in de pijp, in de diamantbuurt... waar, waar toen uh, mijn familie zat en nu mijn neefje nog steeds. Dus ja familie bepaalt wel waar je vandaan komt. En, maar voor mij is mijn eigen gezin en mijn eigen kleine familie... eigenlijk veel belangrijker in het dagelijks leven dan, uh, dan mijn achtergrond. Je vergeet het nooit. Het bepaalt wel. Nou, je hebt altijd je gevoeligheden. En in sommige dingen sta je misschien scherper of juist zachter. Maar... Mijn dagelijkse drijfveer zijn echt gericht op het nu en op de toekomst. Maar goed, zijn er dan toch dingen te bedenken waarvan u zegt... ja, dan handel ik zo en dan kun je eigenlijk toch wel zien... dat het toch te maken heeft met mijn familie en mijn afkomst? Nou, met mijn afkomst denk ik niet, maar die hele oorlogsgeschiedenis... heeft wel mijn ouders altijd heel erg uh, meegegeven... dat je zelf moet blijven nadenken. Dat je niet te snel moet meelopen. Dat je niet anderen moet laten bepalen wat je denkt... Mijn ouders zijn allebei jurist en uh, spraken daar ook altijd op die manier over. Het recht als meer dan uh, toevallig een opleiding waar je geld mee kan verdienen... maar echt als een onderdeel van beschaving, dat de moeite waard is, recht staat. Nou, daar heb ik wel wat van meegekregen. Dus ik probeer mezelf vooral voor te houden dat ik in de spiegel blijf kijken... en me afvraag, uh, vind ik dit zelf echt? Uh, is het moreel juist dat ik zo handel? Uh, niet omdat het toevallig hier in partijprogramma staat, of omdat het uh, om opportunistische redenen uitkomt. Uh, dat is wel hoe ik probeer uh, politiek te bedrijven. En daar speelt die geschiedenis, uh, die tragische geschiedenis in Amsterdam een rol in. Uh, maar dat is niet exclusief. Uh, uh, ik vind dat je sowieso je, je leven op die manier moet leiden. En voor mij speelt dit daar een rol bij. Ja, maar goed, als u naar uw geschiedenis kijkt. Hè, u, u komt uit een uh, ja, uh, welgestelde familie, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, iedereen goed opgeleid. U noemde uw, uw ouders net, allebei jurist. Ik geloof dat uw zussen en, en broer ook allemaal hoog opgeleid zijn. Diamantenslijpers noemde u net al, zakenlieden. Toen dacht ik, ja, Partij van de Arbeid, dat, dat, eigenlijk is dat helemaal niet zo voorspelbaar in, in uw geval. Want je zou eerder aan de VVD denken, of niet? Nou, de familie van mijn vader, uh, die, die u net beschrijft, daar zitten veel VVD'ers bij. en uh, Mijn vader is ook lang lid geweest van de VVD. De familie van mijn moeder, uh, waar de dirigent vandaan kwam. Haar vader was uh, violist in het Concertgebouw. Daar zaten veel onderwijzers en muzici en die waren juist helemaal niet rijk. En euh, nou, mijn moeder is ook een, een partij van de arbeider. Dus we hadden eigenlijk een beetje de, de keuze. En ze spraken eigenlijk nooit over partijen. Dus wij konden zelf een beetje bedenken waar je het meest toe aangetrokken voelde. En in mijn geval was dat de partij van de arbeid. Ja, Waarom dan? Omdat u zich meer aangetrokken voelt tot, tot, tot uw moeder? Of, of heeft dat daar verder niks mee te maken? Nee, nee dat, zo, euh, zo is het niet. Nee, omdat ik zelf euh, me meer thuis voel bij... Bij de inzet om de samenleving te veranderen. Niet zozeer de maakbare samenleving, maar de samenleving te veranderen. Totdat je telkens uh, mensen net weer wat verder brengt. En het net weer wat mooier maakt. En maar, het beter achterlaat. Ja, maar goed, als je zelf uit zo'n goed gezin komt, dan uh, heb je misschien helemaal niet. Uh, misschien weet je dan vaak wel helemaal niet hoe slecht anderen het kunnen hebben. Dus ligt het ook niet voor de hand dat je juist voor die mensen opkomt. Het gaat ook niet alleen maar om, uh, om zieligheid of mensen die het slecht hebben. Het gaat gewoon over wat is er nou je, je ideaal. En uh, in mijn familie uh, weten ze wel precies hoe fragiel geluk is en hoe fragiel uh, rijkdom en welstand en hoe relatief het ook is. En dat het de moeite waard is om je in te zetten voor een samenleving die recht doet aan iedereen... Nou, dat is wat mij ook drijft. Ja, en, en dan komt elke keer weer uw enorme uh, drive en ambitie. U was wel heel jong uh, wethouder. En, en, en ook nu uh, wordt u toch elke keer weer als kroonprins genoemd. En u ontkent dat dat ooit gaat gebeuren. Maar we zullen het zien over tien jaar... als we hier misschien nog eens een keer een interview houden. Waar komt dan die, die enorme drive vandaan? Is dat ook iets wat bij uw vader en moeder vandaan komt? Ik geloof wel dat je... Um, als je nou de kans hebt om een tijdje in de politiek te zitten... je wordt gekozen, dat is een enorme eer dan moeten we er alles uithalen. Ik hou niet van de politiek van op de winkelpas. Ik geloof dat je er zit om dingen te veranderen, om risico te nemen. Uh, niet alleen maar de vanzelfsprekende dingen... maar juist de dingen die niemand durft aan te pakken... of waarvan mensen zeggen het kan. De Wallen, het kwam ook al even langs. Uh, was zeker in het begin in Amsterdam uiterst onpopulair. Hè? Want dat is toch van ons en het is allemaal gezellig. En kijk die rode, rode lampjes en de toeristen. Uh, terwijl ik geloof dat het je plicht is om verder te kijken... dan uh, wat we allemaal prettig vinden om te geloven. Dus als je weet dat daar slavernij aan de orde is... dat vrouwen daar mishandeld worden op een afgrijzelijke manier... dan moet je daar wat aan doen. Nou, dat vind ik de politiek... Uh, en, en ja, dat kan je niet op halve kracht doen. Dan kan je niet zeggen, nou, kijk eens vandaag waar ik zin heb. Dan moet je knokken. Uh, voor mij is politiek veranderen. Uh, het, het onmogelijke mogelijk maken. En de scholen is... op zich, iedereen is voor goed onderwijs... Maar formeel gaat de gemeente natuurlijk niet over de scholen. Dus er zijn duizend redenen om te bedenken van... nou ja, uh, we openen een gebouw en uh, je tekent dus een gids en dat is het dan. Maar ik heb gezegd, ik wil ze beter maken, die scholen. Ik wil zorgen dat de lessen beter worden in Amsterdam. Dan heb je eerst allerlei conflicten met schoolbesturen... en mensen die zeggen, je gaat er niet over, maar het lukt wel. Ja, dan wordt politiek natuurlijk leuk. Dat lijkt mij ook. Ik dank u voor uw komst naar Twee Dingen. Vandaag was te gast Lodewijk Asscher, wethouder Financiën in Amsterdam. Hij kwam hier om ook te praten over de bezuinigingen in zijn stad... die onvermijdelijk zijn in deze barre tijden. Dank u wel nogmaals. En voor meer informatie ga naar onze website www.twedingen.nl. U kunt ook reacties achterlaten, dat hebben we graag. En op deze zender zometeen Willemijn Veenhoven met bnn 2 Jullie volgen ongetwijfeld ook de GroenLinks pericule. Ja, van de week had je, je. nog zo'n prachtig interview met Tovik Dibi. Dantje. Toen dacht ik zelf, toen ik in de auto zat en naar hem luisterde... toch wel eigenlijk een hele bijzondere jongen. Volgens mij gaat hij het best nog wel redden. Of, of maakt hij het Johan de Sap heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk komt er misschien wel helemaal niks van terecht. Nou ja, dat, dat, dat, tot nu toe zijn dat alleen maar geruchten. Ja, ja, we weten natuurlijk waar. nog helemaal niks. Nee. Maar die geruchten gaan we uitgebreid bespreken. En we laten de kenners er wat over zeggen. En ja, We volgen natuurlijk op de voet. Wie weet komt er vanavond nog nieuws vandaan. Um, dat hoor je allemaal hier in BNN Today. We hebben het ook over, over de euro, over Griekenland. Um, nou, het wordt een spannende avond met 1, 2, 3, 4, 5, 6 man. Man natuurlijk weer uiteraard hier aan tafel. <laughs> Ik ben echt de een... oh, ja, nee, enige... Het wordt er ook elke, elke week meer. Dat is ook zo leuk. Um, allemaal voor mij hier, heel fijn. Uh, we gaan het, het, wordt, het wordt een goede show. Ik zou gewoon lekker luisteren. Eerst het nieuws met Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. GroenLinks-prominenten hebben geen goed woord over voor de gang van, over de, voor de gang van zaken rond de kandidaat-lijsttrekker. Vandaag zou er duidelijkheid komen over de kandidaten, maar het lijkt erop dat Tovik Dibi, die het wilde opnemen tegen Jolande Sap, onder druk staat om zich terug te trekken. Oud-partijleider Femke Halstema zegt op Twitter dat ze wil kunnen kiezen en zich niet wil hoeven schamen. Kamerlid Ineke van Gent noemt het partijbestuur amateuristisch. Dat laten bungelen van Tovik Dibi krijgt hele genante trekjes al dus van Gent. Henk Bleker wil niet voor het CDA in de Tweede Kamer. Hij wil de lijsttrekker worden, maar vandaag bleek dat hij maar 7,3 van de stemmen heeft gekregen. Bleker zegt dat hij zich gaat bezinnen op de vraag wat hij na de verkiezingen gaat doen. En kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van vijf Griekse banken verlaagd van zwak naar zeer zwak. Gisteren verlaagde Fitch de status van Griekenland ook naar de triple C status van zeer zwak. Dat betekent dat de kans dat Griekenland zijn schuldeisers terugbetaalt volgens de kredietbeoordelaar kleiner is geworden. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 18 mei, 3 over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het and today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie zaten Hier in bn Today sluiten wij de nieuwsweek af. En dat doen we met leuke gasten, mooie onderwerpen en hele goede muziek. Vanavond hebben we het hier over Griekenland. Het land gaat opnieuw naar de stembus. Het wordt heel erg spannend, wel of niet in de euro blijven. Merkel heeft net gezegd dat ze een referendum wil in Griekenland over de euro. En natuurlijk, uiteraard hebben we het over dat politieke nieuws van vandaag in Nederland. Van Harsema Buma, de nieuwe CDA-man... Maar ja, een beetje ondergesneeuwd door het nieuws over Tovic Dibi. Wat is er aan de hand? Dat gaan we proberen te ontrafelen hier aan tafel. Eh, Erik Corton is hier, uiteraard. En wat heel leuk is, Erik. Je, je dacht, hè, nog ja. meer mannen in de studio, er meestal, komen er nog meer bij. Meestal een platenkoffer, maar nu ook een gitaarkoffer meegenomen. Er hangt ook nog een gozer aan. Een uh, Engelsman die, die in New York woont. Morgenochtend weer in het vliegtuig stapt. Ik dacht, weet je wat, we zouden eigenlijk vanavond gaan zuipen. Maar dan kan hij net zo goed muziek maken. Dus ik heb Greg Holden voor ons meegenomen. Ja, en dat is van het prachtige nummer. The Lost over, Boy. Ja. En, uh, ja, en heeft nog veel veel mooie andere mooie liedjes. Daar ga je er twee van horen straks. Dus het zuipen gaat niet door. Ja, ook we doen dat nou. We beginnen wat later. Robert mee nee, maakt even zo. Hier een biertje Robert. Nee, ik moet nog werken. Oh, ja, nou ja, nee, en. Dus, ik weet niet of je uh, mij wat gehoord hebt, als ik één biertje op heb. Ja. Wil je mij niet op de radio ja. hebben hoor? Nee. Ze zei ja, nee. ja. Oh, Robert, ze ja. zei ja. Ja. Ja. ja. Je mag een slokje. Sportzomer komt eraan, dus het komt wel goed. Het wordt gezellig. Ja. En NOS best op drie nieuwslezer. Bart <laughs> Jan Kune. die is er ook en die heeft weer het hele week het nieuws gevolgd. En de meest opmerkingen uitspraken eruit gehad. Ja, wat viel mij dan op? Nou, Sessia Baron Cohen, eigenlijk al de hele week in het nieuws... hij lijkt het succes van Bolrad te gaan evenaren in zijn rol dit keer als Arabische dictator. Hij viel bijvoorbeeld op toen hij als de dictator op een kameel verscheen... op het filmfestival in Cannes En toen bleek dat de marketingmachine achter de dictator... de hele voorpagina van de metro had gekocht. Ze hadden de kritische journalisten daar wel voor moeten vermoorden... lazen wij op die pagina. En toen vanmiddag persbureau AFP ineens meldde... dat Tajikistan de film niet in de bioscopen wil laten draaien. Maar zeg nu zelf met zo'n man, wil je toch niet geassocieerd worden? I am for free press, fair elections and equal rights for women. <laughs> I can't say that. Ja. En Joris Kreugel die geeft weer een rondje in de kroeg weg. En dit keer uh, van Boer Henk uit Boers op de Vrouw. En wie is Boer Henk? Dat is een boer uit Opdam die meedoet aan een programma. En daar ga ik over praten in de plaatselijke kroeg. Want het programma Boers op de Vrouw scoorde afgelopen week weer miljoenen kijkers. En Boer Henk is één van de hoofdrolspelers. En is het een lekker ding, Henk? Voor de meeste vrouwen wel, denk ik. En voor jou? Nee, die tijd hebben we gehad. Nee. <lacht> <lacht> en zij drijven nog wij. een driekwart en bakertje, volgens mij. <lacht> Zo meteen hoor je wie mijn twee gasten zijn vanavond. Maar eerst de sport. <coughs> een nog nuchtere Robert Meder. Ja, uh, Neel zelf dan maar eerst. In Lausanne hebben de vaste internationals meegetraind met de selectie. Uh, de ploeg is bijna compleet. Alleen Arjan Robben, Stijn Schaars en Ibrahim Afellay hebben een verplichting met een club. En op die eerste trainingsdag hoopte iedereen van de bondscoach te horen... waarom niet nou Urbi maar wel zo snel liet afvallen. Maar die uitleg die kwam er niet. Ook tot verrassing van onze verslaggever Bart Stigler. Nee, het gek is, dat hadden we eigenlijk verwacht. Uh, meestal is het zo dat we op zo'n eerste training... Uh, zeker als je met zo'n trainingskamp in het buitenland begint... dat de bondscoach in de afloop wel even wat toelichting geeft. Dat heeft hij vandaag niet gedaan. Dus wij weten dat niet. We hebben geen flauw idee. We moeten echt wachten totdat de bondscoach wat gaat zeggen om antwoord op die vraag te krijgen. Ik vermoed eigenlijk pas dat dat rondom de wedstrijd tegen Bayern is. Dus dat is echt pas uh, maandag of dinsdag. En dan Ronald Koeman, die is onderscheiden met de Rinus Michels Award. De prijs voor de beste trainer van het afgelopen seizoen. De coach van Feyenoord kreeg de voorkeer boven onder meer de Ajax-coach... Frank de Boer en AZ-trainer Gert-Jan van Week. Maar die laatste was nog niet gekomen om die prijs op te halen... want hij wilde hem niet. De 13e etappe in de ronde van Italië is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. De wereldkampioen was de snelste in de massasprint. Spanjaard Rodriguez blijft leiden daar in het algemeen klassement. En van kansolei renner Martijn Keizer was opnieuw in de kopgroep te vinden. Hij had het gisteren al voorspeld. Ik ga Mee zitten. Nou, dat is ook de vijfde keer nu wel. En hij uh, wil toch altijd proberen om een etappe te winnen. Het tweetal bleef bijna 100 kilometer uit de greven van de peloton. Maar toen ging het dus toch mis. Tot slot, ze bokste Marichelle de Jong. Die heeft de finale van het WK in China niet weten te bereiken. Ze is wel Europees kampioen. Maar goed, daar heeft ze dus niks aan. In de finale werd ze uitgeschakeld door een Oekraïnse. Ze bokst in een niet-Olympische klasse tot 96 kilogram. Als halve finaliste heeft ze wel brons, maar ze ging voor goud. Dus ze zal wel verdrietig zijn. Dat, mm. Ja, is toch dillig? Ja. Ja, je zegt voor goud gaat en je gaat met een grond naar huis. Ja, maar ze mag ook nog niet naar de spelen. Ik vind het echt zielig. Een beetje een rot jaar, vind ik. <lacht> Mooi. <laughs> Vooral die laatste snik. Nee, dat is wel zo je Dankjewel, Robert. Okay, tot daar tien. Ja. Veldig weekend, hè? Ja, jij ook. Erik, onze eerste gast. Oh ja, daar gaan we dan. Vaste gast inmiddels in de show. Een vlijmscherpe panelit heeft, is hier gebleken de laatste, laatste weken. En als hij hier niet zit, dan stelt hij misstanden aan de kaak. Of redt hij hopeloze vakanties, zit een met een snor op... en een ander goed en het ander goed gebruikt. Hij is wederom te gast, zit hier tegenover mij te lachen... en trekt in één beweging een biertje op, let maar. En de coverjournalist Alberto Stegeman. Ben je al begonnen met die vakantieburetprogramma's? Nee, nee, nee toch? het is, uh, hoogseizoen, juli, augustus. Ah, ja, zal... als ze nu bellen, dan eventueel <lacht> <lacht> zou ik... Dan zou nou, je ook ja. komen. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> Misschien naar Griekenland heb je wel wat te doen, denk ik. Maar ik ben er vorige week geweest, maar dat was voor een cover in Nederland. Ja, we... In Griekenland, nou ja, lang verhaal. Daar gaan, ja, gaan we het zo meteen over hebben. Ah, ah. Uh, ja, heel leuk, hè? Ja. Maar dat was wel heftig, hè, geloof ik. Ja, dat was, uh, ik heb daar een heel mooi beeld bij, maar het was totaal anders. Ja, ja. Maar dan ja. gingen we het zo over hebben, toch? Gaan we het zo ja. over hebben. <laughs> Erik was de tweede gast. De tweede gast maakt politiek begrijpelijk. Tenminste, daar doet hij zijn uiterste pogingen toe. Is expert op het gebied van sociale media, spin-doctoring, Europa, Europa en jongeren. Kortom, de ideale gast voor vanavond. En ondertussen blogt hij geeft commentaar zoals bijvoorbeeld bij ons. Ik heb het over docent politieke communicatie, Chris Albert Chris, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Je ja, kijkt een beetje verschrikt. Nee hoor, ik ben oh. altijd benieuwd hoe ik word, uh, word geïntroduceerd. Nou, wo veel woorden. Nou ja, veel mensen doenen. hebben wel eens meer woorden nodig. En als mensen minder woorden nodig hebben, dan gaat het wel eens helemaal mis. Dus het uh, was op zich wel aardig, ja. Goed, dat was wel aardig. Goed dat je er bent. Het was, uh, het was een mooie dag vandaag, hè? voor politiek. Ja, weet, Ja, ik weet niet. Ik denk voor de gemiddelde burger maakt het, echt, maakt het nieuws van vandaag echt helemaal niks uit, hoor. Ik bedoel, het is echt een vierkante kilometer in Den Haag en in Hilversum, waar men zich druk maakt over of Tovik Dibi lijsttrekker wordt. Want nou, Tovik Dibi wordt ik geen lijsttrekker. Wat er ook vandaag gebeurt, uh, gebeurt maar is maar of nog gaat gebeuren. het daarachter is wel heel, heel spannend. Uh, nou ja, het zegt iets over GroenLinks, maar kijk, laten ja. we gewoon even heel eerlijk zijn. De meerderheid van Nederland uh, piekert er niet over om op GroenLinks te stemmen en dat blijft na vandaag gewoon precies hetzelfde. Maar ik denk wel dat heel veel mensen smullen van alle hoe dat allemaal gaat achter de schermen. En daar gaan wij zo meteen uh, een klein uh, stukje van oplichten van dat gordijn. Erik, onze derde gast. Ja, en de andere helft zit gewoon te kijken naar Hollands Cold Talent waarschijnlijk, waarschijnlijk, <lacht> waarschijnlijk ook ik. Maar goed, uh, dat economie heel erg leuk kan zijn, be bewees hij in het verleden al. Want helemaal hadden eerder, eerder te gast. Uh, dus als hij het uitlegt, dan hang ik aan zijn lippen. Vragen over Griekenland, recessie, beursgangen. Hij weet het allemaal. En we gaan straks ook allemaal aan hem vragen. RTL Z-presentator en eindredacteur Dirk Finstra. Dirk, goedenavond. Dankjewel. Uh, Meteen kijken ook wat Facebook doet. Facebook staat nog net in de plus. <lacht> ja, <had> nog <het> net. <lacht> dus is het, klapt het in elkaar? Toch? Nou, het was even 45, maar het is nu gewoon 40. Dus het is dan wel boven de uitgiftekoers van 38. Maar de pret is wel een beetje al bedorven voor heel veel beleggers... die ingestapt zijn, dus op 45 bijvoorbeeld. Heb jij aandelen? Nee. Nee, nou ja. Om je ervan weet hoe minder je de wilt hebben hoe meer je ervan weet. Ja, hoe meer je weet hoe het spelletje gespeeld wordt, hoe minder je het dus wilt hebben. En jij wel, Erik? Aandelen, nee, ja. ik, zit even met, ik heb aandelen, ik werk Holden volgens mij sinds twee dagen. Nee, Ik, ik en aandelen? Dat jij hebt lijkt je, een je, dodelijke... je eigen inderdaad. Ja, ja, dat doe ik op seks ook. Lijkt mij een dodelijke combinatie, ik en aandelen. Ik doe het gelijk, Erik. Zet een punt Ja, achter de week. Nou ja, jij zei, zei het uh, straks, uh, voor de mensen die dat niet hebben meegekregen afgelopen december hadden wij me op 3FM, want daar werk ik ook natuurlijk, um, de prachtige actie series Request. En ik kreeg in een paar weken daarvoor een mailtje van een jongen... die ik iets, da iets wat daarvoor had leren kennen. Eigenlijk ook via de mail. Greg stuurde mij een mailtje. Ik ben singer songwriter woon in New York en ik maak liedjes. Wat vind je ervan? En hij had, twee, hij had toen al twee hele mooie platen gemaakt. En die heeft in één nacht een liedje geschreven. En dat liedje, dat, uh, dat, ja, dat, dat paste heel goed bij Serious Request. Dat werd vervolgens ook een hit. Greg is vervolgens uh, teruggaan naar Amerika... En, en vervolgens hier op tour gegaan. En hij is inmiddels twee maanden al van huis... En oh, hij wil eigenlijk heel graag terug nu naar New York. Dat gaat morgenochtend maar dat gebeuren. Ja. Maar ik dacht, voordat hij nou nog een, een eenzame avond in Amsterdam moet doorbrengen... kan ik hem net goed nog meenemen. En dat hij dan nog twee prachtige liedjes gaat zingen. Wo woont hij bij jou in huis al die tijd? Nee, hij uh, woont niet dat bij mijn huis. <laughs> nee, dat niet, nee. Greg, we're not living together, are we? No. Uh, no. <laughs> no. <laughs> no. Um, no. No. So no I, I just told the story that, that you've been uh, on the road for two, for two months now quite tired and longing to go back to new york tomorrow oh, tomorrow, <laughs> tomorrow. Oh. so but how how was it to be to be on the road for two months in europe it's been incredible it's been a really incredible experience uh i definitely can't complain you know and i had an amazing time in holland and uh and the tour was just very very successful more than i could have hoped for and yeah i mean i'm moaning that i'm tired and i want to go home but I do this again in a heartbeat, you know, and I will in September. So yeah, he's coming back, and I come back in September for another tour of five. Um, first song of the evening. Yeah. Yes. What's What's the title? It's called "I Don't Believe You." It's the title song of my new album. I'll play it now. <laughs> The sound in the air is dishonest when the people who preach don't believe it. I wonder how long it will take to catch on before everyone sees through the bullshit. It's a trend in the ballads I'm hearing. What will sell and accumulate fortunes? you can act all you like with the songs you don't write but those verses won't make you a poet i don't believe you no no no i don't believe i don't believe you no Your premise, your presence, your press Am I the only one who thinks you're a mess? You've been rich all your life and made up sacrifice And just bought your way into success So maybe learn from the people beneath you Oh, the ones who you claim have inspired you let your vanity wither and try to consider that we're all staring clearly right through you that we're all staring clearly right through you i don't believe you no Don't believe the tears you weep Don't believe your whole mystique I don't believe you. Heel erg mooi. I toch? Don't believe hij, it. hij gaat nog meer uh, doen, toch? Ja, doet straks straks. tegen. Ja, yeah, you have to wait because I think. praten mm. no, yeah, over We're talking because about. We're Echt zeg hè. Als ik begraven word ooit dan mag deze uh, zo mooi vind ik hem. Ja, ja echt. echt waar. Nou, ja, echt wow. in tekst. If you want to play on his funeral, he's asking. <laughs> <laughs> Next year. <laughs> oh, also this song ja. Song, yeah. We never believed him. <laughs> Goed, um, politiek, zoals Greg net al zei, daar gaan we het over hebben. Bartjan, het eerste onderwerp. Ja, overdonderd. Overdonderd is het uh, woord van vandaag. Overdonderd was BUMA. En overdonderd waren wij ook door de gang van de zaken in de uh, politiek Den Haag. Allereerst maar eens het uh, CDA. Daar waren ze er gewoon in één keer uit. Siebrand, geweldig gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, zo spannend als iedereen dacht was de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap niet. Siebrand van Haarsma-Buma kreeg een comfortabele 51 van de stemmen. Zelf was hij ook verrast. Beste CDA-vrienden, ik ben overdonderd door deze uitslag. Ik had met veel rekening gehouden, maar niet met dit mandaat in één ronde. Eerlijk, helder. Henk, Spies van Torenburg en Wintels bleven onder de 10% steken. De enige die nog flink wat CDA-stemmers aan zich wist te binden was Mona Keizer. Zij gaat nu samen met Buma op, op campagne. Ik denk dat juist die combinatie dat daar onze kracht ligt: ervaring, degelijkheid, inhoudelijke vernieuwing en nieuw elan. Als daar uw kracht ligt, betekent het dan dat u een, een Tweede Kamerlijst voor u ziet met één Buma, twee Mona Keizer? Ja. Ja, nou die vraag is al uh, vaker aan mij gesteld. Uh, ik heb gesolliciteerd en uiteindelijk het congres gaat uh, bepalen uh, waar ik op de lijst terechtkom. En dan GroenLinks. Om dat woord maar weer eens te gebruiken. Overdonderd waren wij dus ook door het uh, gebeuren bij GroenLinks vandaag trekt het partijbestuur de stekker uit Tovik Dibi. Het begon allemaal zo mooi eerder deze week. Ik gooide die stropdas net op de grond om duidelijk te maken... dat iedereen die zegt, je bent niet de standaard leider, daarvan zeg ik ja. En daar ben ik trots op. Ik wil anders zijn en ik wil een ander verhaal vertellen dan al die leiders. En misschien moet ik dat ook benadrukken. Ik ben niet een van die leiders van de afgelopen tien jaar. Die zal zeggen, ik ga het allemaal voor u oplossen. Aanvankelijk iedereen blij, zelfs Jolande Sap, enigszins. Maar later deze week kwamen de eerste barsten er al in bij De Wereld Draait Door. Boos? Ook boos. Ja, binnen zeg maar kamers, nee, binnenkamers wel even boos, maar vooral verrast. Van en, wat flik je, in je nou? Ja, van, van, van hoe moeten we hiermee omgaan? Niet eens zozeer wat flik je mij nou, maar eerder van... goh, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaat, wat gaat dit betekenen? Mm -hmm. Dat heb je dan een paar dagen voor nodig. En dan vandaag, rond half vijf, kwam ineens dat bericht van de NTR... van het programma Halve Maan. Dit was het moment dat wij uh, hier Tofik Dibi zouden ontvangen. Hij was al onderweg naar onze studio... Maar toen werd hij gebeld in de taxi door het partijbestuur van GroenLinks. Die heeft hem in dat uh, telefoongesprek uh, uh, gezegd dat ze geen referendum willen. De leden mogen niet gaan stemmen. En er wordt maar één kandidaat naar voren geschoven. Ja, heel journalistiek. Den Haag op zijn achterste benen. Wat is hier gebeurd? Proberen ook bevestiging te krijgen. Dat lukt maar niet. En zelfs bij het partijbureau blijven ze vaag. Wij komen pas naar buiten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 En dat is bespraken van keukens op het moment dat E uitkomt. Dat is dan ook wel weer waar. Nou, de NTR is de enige die het verhaal meldt. Bevestiging is er nog niet. Diebi gaat wel los op Twitter, hè, zagen we al. Hij schrijft dat hij moet vechten als een leeuw. Sap en Halsema hebben allebei gezegd dat er gewoon een ja. lijsttrekkersreferendum moet komen. En jij ja, zag juist ook nog Ineke van Gent voorbij komen, want die deed er nog een schepje bovenop, toch? Ja, die twitterde de, um, dat laten bungelen van Tovik. Diebi krijgt ja. hele gênante trekjes. Klappen op een referendum organiseren, partijbestuur en dan hashtag amateurs. Ja, wat gaat er gebeuren? Dat is best wel hard voor iemand die nog bij GroenLinks zit. Absoluut. Um, ja, het ja, is een, een, een verhaal. He. Dibi Gate heet het nu al op Twitter in ieder geval. Um, even Chris, jij, we hadden het er net al even over het buiten ja. de uitzending. En het lijkt natuurlijk nu, in de media wordt het zo gebracht... tenminste dat is het verhaal van de NTR het bestuur wil af van Dibi. Of die hebben eigenlijk gezegd uh, de groeten. Ja, wie weet. We hoeven jou niet meer. Maar we zaten net even buiten de uitzending te babbelen. Toen zei jij, nou laten we wel even kijken hoe het hele verhaal naar buiten is gekomen. De enige bron is de NTR. Ja. Dus jij denkt dat, vertel even wat jij nou ja, zei, wat dat Dibi aan er, de ntr zou. Dus, heeft Wat verteld. is er dus echt gebeurd? ik Dibi zou in een uitzending zitten, daar gaat hij niet naartoe. Hij belt die redactie op. Welke hij, redactie? Nou ja, van dat programma van waar hij dus uiteindelijk ja. niet naartoe is gegaan. Dan zegt hij, ik moet naar Utrecht toe, want er is een urgent gesprek of iets in die geest. En um, nou, dat is ongeveer alles wat we weten. En daar stopt, daar stopt gewoon alle feitelijkheid. En de rest is allemaal mening, speculatie, et cetera. Ik bedoel, natuurlijk kunnen wij daar allemaal wel een soort interpretatie bij hebben. Nee, hij, Natuur... is, aan het, hij is aan het vechten als een leeuw. Dat zegt hij, is dat, ja. dat, dat komt van Libi ja. zelf. Ja, maar, ja maar, dat, maar, die maar dat moet je er wel aan toevoegen. Ja, het maar zeg, kijk, het is een maar... beetje. Maar je moet toch een beetje denken aan Clinton die, uh, een, ge, die <S lacht> een, uh, een relatie had met zijn stagiair. I en die zei he, hij seks. had geen seks. Nee, want als orale seks geen seks is, dan is het weer. Hè, dan klopt het weer. En dat is een beetje met dit ook. Ik bedoel, er is nergens is er een feitelijke bron die zegt dat het partijbestuur van Dibi af wil. Het is wel volstrekt helder dat het niet een erg dat een hele hoop mensen binnen GroenLinks het niet een erg goed idee vinden. Maar wat voor ik, gesprek zouden ze dan met hem gehad willen? Hebben. Nou, ik denk dat het gewoon dat het wel heel handig is om gewoon in alle beslotenheid met elkaar. Dus niet dat wij er ook nog een keer over hebben, want dan werkt het niet meer. Ja. Maar het is handig om met elkaar een keer om de tafel te zitten en te zeggen: Nou, is dit nou handig wat we met de, onze partij aan het doen zijn? Dus ja, misschien, is dat, misschien is het een soort gesprek van: oh, joh, Goh, joh, is, is het nou zo slim. slim? Als je nou een, een en... conflict hebt met elkaar, dan is het handig om eventjes bij elkaar te gaan zitten. Ja, maar dat kan toch ook na zo'n uitzending van de NTR dan? Moet dat, ik bedoel, dat... Dat, dat klopt, maar die mensen hebben uh, vandaag gezegd, want dat weten we wel, dat er vandaag duidelijkheid zou komen. Ja, ze zijn vandaag daar zouden vandaag de over. Of de kandidaten gepresenteerd misschien, worden. Ze zijn we gaan vandaag over vergaderen. Ze hebben daar kennelijk nu vragen over. Ja, dan moet je dus niet nu in een uitzending gaan zitten, want dan ben je weer twee uur verder. Dat moet nu gebeuren. En verder, de rest is allemaal speculatie. Maar goed, speculatie. Stel, stel, stel je voor, inderdaad, het bestuur wilde gewoon een, een, een gesprek. Misschien niet meteen zeggen, joh, doe het nou lekker niet, maar het gaat niet zo lekker. Hoe gaan we dit doen of zo? Maar waarom dan heeft Dibi dus... Te, dat verhaal aan de NTR, want die hebben dat live is een kanslozer. Eh, Diebi is veerlicht. Iedereen die het een beetje volgt weet dat. Diebi is kansloos, maar Diebi heeft er wel belang bij om een mediaprofiel op te bouwen. En dat lukt niet als hij geen luistererskandidaat is. Daarvoor moet hij dingen doen. Die campagne dus is op express, voorhand mislukt. Dus hij zou expres tegen de NTR hebben gezegd: als jullie nou even dat verhaal ah, naar dat, dat ze mij is, niet willen. Maar wat helpt ja, dat nou? Is dat is ook niet allemaal ja. zo bedacht. Ik bedoel, er wordt ook allemaal heel van uitgegaan dat alles wat gezegd wordt, dat het allemaal en een soort plan achter zit. Hij heeft gewoon en die, die wat doet hij wat doet hij? dan oh oh u komt niet wat gebeurt Wa waarom komt u dan niet? Hij zegt van nou willen wil, moeten een gesprek hebben zijn er kennelijk niet erg blij mee voegt hij toe. Dat kan iedereen dat heeft iedereen in de krant kunnen lezen dat ze bij GroenLinks niet heel erg blij zijn. En vervolgens hebben we gewoon het verhaal wat we hier nu met elkaar bespreken. Maar, sorry en maar uit, dan wel, dat is uit welk niet. ben jij gekropen? <laughs> de, de, de, nee. alleen, alleen iemand die, die lid is van het partijbestuur van nee. GroenLinks die praat zo. Nee deze jongen die is natuurlijk teruggefloten door het uh, partijbestuur. Jij zegt, dit is het enige wat wij weten. Ja. Nou ja, uh, sorry, maar niet. volgens mij kan iedereen aan deze tafel... en de meeste luisteraars ook uh, optellen... Daar is iets aan de hand. En het is echt niet zo ja, dat je dat zomaar voor een gesprek, dat gesprek iemand niet naar een uh, televisieprogramma nee, laat kan, gaan. Dat is dat niet kan de van, van, is het kan ook zo zijn dat u het eerste, hoewel wat uh, klungelig georganiseerd, het eerste formele gesprek is tussen de Partij van het het GroenLinks- moment, en op de kandidaten. Nu nu vanavond hier, komt, nou wij komt dan dan er zometeen een lijst nee, maar, met twee kandidaten waarin mensen van GroenLinks kunnen kiezen. Maar dan is het partijbestuur iets teruggefloten. Het is echt zo dat op het moment dat dit zo groot wordt in de media, en dit is groot, sterker nog, al hun partij... De belangrijkste mensen binnen hun partij, die zeggen amateurisme, stop. Daarmee, ja. als dit verhaal niet zou kloppen, dan waren ze al lang naar buiten gekomen en hadden ze gezegd: er klopt helemaal nou, dat, niets van. Dat is dat het wel daar zit precies, daar zit de punt dat ze het zo laten bungelen. Sinds half vijf is het totaal er is, speculatie. Kijk, iedereen is altijd, kijk, ik bedoel, dat snap ik niet. Ik zeg namelijk helemaal niet dat die mensen allemaal in Paris en vreemd met elkaar uh, leven. Er is oh, er is heel duidelijk een probleem. Als er namelijk geen probleem zou zijn, dan zouden ze het namelijk meteen naar buiten brengen. Die mensen zijn van elkaar afhankelijk. Tofik Dibi zorgt in ieder geval voor een multicultureel beeld. Dat vinden ze bij GroenLinks heel erg belangrijk. Dus Tovek Dibi willen ze graag binnenhouden. Tofik Dibi heeft er ook belang bij dat hij überhaupt nog op die lijst komt. Want ik bedoel uiteindelijk het enige, het enige dreigement van GroenLinks is... we zetten hier er helemaal niet op of we zetten hier op plek 20. Nou, dan is het loo. Dus uiteindelijk, zij moeten er met elkaar uitkomen. Dus en dat zei, kan we... alleen in rust. Nee. En dat is precies de grap. Die is er niet meer. Dat is verder ook geen probleem over. Dat hebben ja, ze zelf gesprekerd. Ze lijken nu met de benen op tafel en een biertje erbij. Het proberen te zorgen dat hij geen partijleider wil worden. Dat nou, is volgens mij. Dat zou dat zou, een... kun, dat zou heel ja, goed kunnen. Maar het... Maar dat risico, dat dat risico was sowieso nul. Ja, dus ja, we wel. weten uit de peilingen van Briefton... dat ja. ja. toch kans was, want het ja. is inderdaad terecht. Maar dat is toch ja. ook zo, waarom hebben ze nee, niet... Dat, dat, dat, dat, dat, dat kan twee kanten op. Dus ah. ze zijn, kennelijk in jouw, uh, Alberto, jouw mening... zijn ze bang voor iets, maar dat hoeven ze niet te zijn. Nee. Dus het is uitermate onhandig gespeeld wat er is. Ja. En daar heb je wel gelijk aan. He? Door het zo klungelig te, te doen lijken... lijkt het erop alsof de partij bang is voor het referendum. Of je dat gewoon bang is voor concurrentie. Terwijl Jolland's sap ligt mij ver voor. Dus wat is de en daarom is het ook weer vergeten... komen van de ja, lijstje met van de, de, de, de, de twee kant, kandidaten leden stemmers. Dus ja, maar dat stiekem een gedoe. Nee. Dat, dat vergeet je niet zo snel Dat ben ik met je eens. Maar ja, ben jij GroenLinks stemmer? Hoe schadelijk is het dat nu... Um, uh, Femke Halsema heeft al gezegd van... Uh, ik wil gewoon kunnen kiezen... Femke Halsema I I delke, heeft delke, geen ]anned. rol. I nee, ja, maar je is natuurlijk nog wel heel, heel invloedrijk. Femke Halsema heeft een PR-belang voor haar eigen journalistieke Maar daar luisteren wel heel veel mensen nog steeds naar, denk ik. Dat zou best... zo kunnen de vraag is of het formeel zo werkt. En dan kan Femke Halsema wel iets vinden. Wij vinden ook al... Het speelt ook geen rol wat wij daarvan vinden. Nee, maar hoe schadelijk... Oké, okay, nu wil ik even iets zeggen. U, ja. Hoe schadelijk is het dat, dat al die prominente, of ze nou wel of niet, nou, niet een GroenLinks lid zijn, maar in ieder geval van Gent, Halsema, nou, wie nog meer tof nou, tissen, uh, zegt er, is, er Mariko Peters, Michael Peters is belangrijk, zit in die fractie. Uh, Ineke van Gent zit nog in die fractie. Dat zijn mensen die ertoe doen. Amateurisme, zijn. Ja, ja, ja, ja, Amateurisme, het wel, ja, natuurlijk het amateurisme. De fractie is professioneel. Gaat dit de stemmen kosten, is, is. is de vraag. Nee, hoor, want, het nee want iedereen want, vindt dit geklungel nu. Maar, be, nee, niet iedereen. Ja, maar, de, maar het probleem van de uitspraak is... iedereen, dat vinden wij, en, dat zijn, dat, en het is ook geklungel... dus ik bedoel, het is ook heel logisch om ah, dat te vinden. Maar een hele hoop mensen hebben dat helemaal niet meegekregen... zijn het over twee weken vergeten en mensen stemmen nog steeds op inhoud. Het is echt niet zo dat er PVV-stemmen... Mensen die vinden dat de islam minder belangrijk moet worden in Nederland. Dat die opeens denken, oh, het is wel, er is nu gedoe bij GroenLinks. Dan stem ik toch niet op GroenLinks. Mensen stemmen, nog. stemmen nog er, sowieso <laughs> er niet op. Mensen stemmen op inhoud. Dat tegen het is al lang, lang weggegooid. We dat gaan het gelukkig is heel niet lang waar. door. Een uur lang. Zo meteen. Het wordt vanzelf weer zaterdagmiddag 2 uur. Het is maar een half uur. Maar wel een half uurtje zo vol. Dat wou ik zeggen. Tijd voor de Tros Auto Show. Ja. Het crisis in de Franse auto-industrie. Maar wel een nieuwe Peugeot 208 in de showroom. Mark my words. Rijden met de Renault Twizy. Dat veert het spectaculair slecht. En dan natuurlijk ook nog het laatste autonieuws. Heel goed. Maar we gaan eerst even naar professor Bransen Zilver. Morgenmiddag 2 uur de Tros Auto Show. Waar hebben we het eerder gehoord? Op Radio 1. Het